1 uur Katrien Straatman met het NOS-journaal. De Iraakse stad Kirkuk is afgeslagen. Volgens de Iraakse en Koerdische strijdkrachten zijn de militanten gedood, gevangen genomen of gevlucht. IS-strijders vielen gisteren verschillende doelen aan in en rond Kirkuk. Ten noorden van de stad werd een elektriciteitscentrale aangevallen. waarbij zeker 13 mensen gedood werden. De aanval van IS wordt gezien als een wraakactie. vanwege het Iraakse offensief tegen Mosul, de laatste grote stad in Irak die nog in handen is van IS. Amsterdam verkoopt haar volledige belang in congrescentrum RAI, meldt het parool. De gemeente bezit 25% van de aandelen in het beurscomplex, maar doet deze van de hand om niet meer in verband te worden gebracht met de wapenbeurs die daar ook wordt gehouden. De SP en GroenLinks in Amsterdam hadden daarop aangedrongen. De bepaling dat websites om toestemming moeten vragen voor het gebruik van cookies... is niet effectief en zorgt voor een hoop ergernis. Dat zegt ACTAL, het Adviescollege Toetsing Regeldruk. De Nederlandse cookiebepaling is sinds 2012 geldig... en moest de privacy van interneters beschermen. Bij het openen van websites worden er vaak cookies op de computer geplaatst... die ongezien gegevens verzamelen. ACTAL pleit voor aanpassingen van browsers... zodat deze de cookievoorkeuren van iemand opslaan en vervolgens automatisch verwerken. In Nieuw-Zeeland is een Nederlandse bergwandelaar gered die donderdag gestrand was op een berg op het Noordereiland. Volgens Nieuw-Zeelandse media werd een man van 29 overvallen door hevige sneeuwval en vond hij het niet veilig om de berghut te verlaten. De Nederlander is opgepikt door een helikopter van de Nieuw-Zeelandse luchtmacht. Het weer. Op sommige plaatsen is het nog grijs en nevelig. Maar begin van de middag is de mist op de meeste plaatsen opgelost. En gaat de zon schijnen? Aan de kust kan nog een buitje vallen. Het wordt tussen de 9 en 13 graden. Morgen opnieuw eerst grijs. Smiddags op de meeste plaatsen zon bij maximaal 12 graden. Na het weekend zachter, maar ook wisselvalliger. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen...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 Het tweede uur van Goedemorgen Zandvoort ja. zijn wij nog steeds in Hotel Hoogland. En uh, aangeschoven is inmiddels meneer Willem Paap. En wat gaan we nog meer bespreken? Uh, daarna komt Ton Aries praten over het zevende open Nederlandse kampioenschap Garnalenpellen. En dan eindigen we met Kees Dreisma over uh, het Watertorenplein wat een nieuw gezicht gaat krijgen. Dankjewel. Alsjeblieft. Willem. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Ik kom een beetje dichterbij, zou ik zeggen. Um, er wordt een uh, aantal weken al gesproken over de verregaande samenwerking met, uh, met Haarlem. Juist. Er wordt ook het woord fusie gebruikt. Ja, dat is een voorspelletje. Wat is het verschil? Ja, nou ja, ik denk, uh, dat er zit niet zoveel verschil tussen. <laughs> is het, dus, <laughs> het is dus verregaande samenwerking, dat betekent dat een... Uh, Heel veel ambtenaren naar uh, Haarlem gaan. Inmiddels zijn er al een aantal uh, de WMO-afdeling zit daar al. Ja, sociaal domein, hè. Een beetje, ja, uh, ja. Het sociaal domein. Ja. Heb jij daar al uh, uh, terugkoppeling over, over het sociaal domein? Ja, nou het, uh, het gaat in ieder geval een goede hele goede grond op. Mm -hmm. Dus uh, ik ben er wel uh, blij mee. Natuurlijk uh, zijn er nog wat foutjes in. Dus als er mensen die, uh, die aangeschreven worden. Van, uh, als u het hmm. niet mee eens bent, dan moet u uh, schrijven naar burgemeester en wethouders uh, in Halen. Nou, dat moet er natuurlijk uit uh, dat soort foutjes. Dat moet gewoon zonder worden. Nou ja, dat zijn kleine foutjes. Nu, uh... Nou, klein, uh, ja. ja, Nu, nu ja. schermen een, een aantal uh, politici dat uit het onderzoek wat uh, in augustus gepubliceerd is. Ja. de motivator is. Van de, sa de, verder gaan de samenwerking met Halem. Ja? Wat vind je ervan? Ja, wat ik ervan vind. Uh, uh, kijk, iedereen mag ervan uh, vinden, natuurlijk. Hè. Maar vind uh, jij dat ook? Uh, nou, nee, nee, nee, nee. Ik, uh, ik kijk terug naar 2008, wat er ja? toen gebeurd is. Uh, 2008 uh, hebben we dan ook het rapport gekregen. Het bestuurskrachtenonderzoek. Uh, <coughs> uh, er was net aan uh, voldoende. Matig. Nou, 2008 was hij net aan voldoende, geloof ik. En nu is hij matig. En, en nu is hij, nou eigenlijk was hij slecht, maar ze hebben er maar matig van gemaakt. Dat klopt. Nou, 2008, wat daarmee. Ja, ja, we daar even naartoe. In 2008 uh, is er een bezoekskastonderzoek uh, uh, geweest. Nou, matig uh, moet uh, geïnvesteerd worden in het ambtelijk apparaat. Nou, wat zegt de Raad? Nee. Toen kwam de crisis ook nog een beetje uh, na die tijd. Nee, we gaan maar 10% bezuinigen uh, op dat ambtelijk apparaat. Dat is toen door de raad besloten. Dat is toen door de raad besloten. Het en, wie, en wie zaten er toen in de raad? Uh, op GroenLinks na alle partijen. En wie zat uh, toen? Het college bestond uit VVD, CDA, PVDA. Juist. Kijk, het college had toen uh, uh, moeten zeggen: jongens, als jullie dit gaan doen, dan gaan we de verkeerde kant op. Dat is niet gezegd, maar dat had de gezegd. raad daar zelf niet op kunnen komen? Uh, waarschijnlijk niet, nee. Waarom is nee, Ja, weet ik niet. Ik denk uh, uh, uh, dat we toch in die crisis zaten. Uh, hey, dat, dat, nee, nee, luister. Dat het toch wel belangrijk uh, was om uh, de burger daar niet voor op te draaien. Hè, want we hebben heel weinig uh, uh, verhoging gehad van belasting in die crisistijd. Ik denk dat dat een, uh, een stokpaadje was uh, van alle partijen. Maar als je het bestuurskrachtonderzoek van 2008 naast die van uh, dit jaar neerlegt, kom ik toch een aantal uh, frappante overeen. overeenkomsten. Ja, komt heel veel overeen, ja. klopt, klopt. Dus uh, ik wil er ja. wel een, een paar met je doornemen, dat is wel grappig. Ja. Uh, wij constateren dat de gemeenteraad van Zandvoort moeite heeft met de juiste rolinvulling rondom zijn kaderstellende en controlerende taak. Klopt, klopt. Heel veel mensen of heel veel raadsleden zitten op de stoel van het college en dat moet je niet doen. Je moet in grote lijnen. Uh, uh, uh, hoe je gewoon te werk te gaan. Ik heb er nog één. De politieke arena waarbinnen de raad en college functioneren. wordt gekenmerkt door verstoorde politieke verhoudingen. Klopt ook. We gaan wel eens het uh, aardig de keer naar elkaar. We luisteren niet goed naar elkaar. Nou, er zijn afgelopen elkaar niet zo. Afgelopen en, en zijn er zijn weer botsingen ja, ja, geweest ja, ja, tussen ja, ja, VVD ja, dat en OpenZ. Um, ja, ik kan wel weer terugkomen op die brief die door een aantal zandvoorters uh, geschreven is maar, in die tijd. Uh, in die tijd ja, ja. Uh, maar ik moet toch constateren dat uh, jullie nog daar wel schreeuwen tegen elkaar. Daar zijn er van terecht. Geen en ik denk ook uh, dat we daar eens een keer als raad, eens een keer om de tafel moeten zitten. Om nou, uh, uh, um, dat eens goed door te spreken met ja. elkaar. Welke, ja. welke uh, weg gaan we nou op, gezamenlijk? Als je dit rapport leest, en ik neem aan dat je dat gelezen hebt, want het gaat over positioneren van ambtenaren, het niet investeren in ambtenarenorganisatie. Dat jullie als raad en college is gaan lezen dit en deze punten die wij constateren dat, en dat zijn er nogal wat, gewoon eens stuk voor stuk doorpraten en daar wat aan doen. Ja, nou ja, goed. Dat, ja, nu is het te laat hè, om dat te gaan doen. Dat had je al eerder moeten doen. Dat, dat klopt, Hij maar je kan dus nu laten, nog ja. wel. Kijk, uh, nee, het, een aantal het, het, punten. Ja, uh, de werkwijze in Zonvoort zit gewoon uh, totaal vastgeroest. Ze dat zijn al, uh, Ja, ja, ja. En teveel één pit is en dat soort dingen. En dat is, uh, voor Zonvoort uh, is dat gewoon uh, zo goed als niet op te lossen. Waarom niet? Om het uh, zelf te doen. Eerste instantie, je zou uh, alle ambtenaren uh, schoon ja, moeten geven, bij wijze spreken. He? Want ze zijn alleen maar gewend om alleen maar dat te doen. Ja, je stapt nu even over uh, van uh, hoe de raad acteert naar de verdergaande samenwerking. Ja. En de verdergaande samenwerking is een, uh, een uitvloeisel van de verdergaande bezuinigingen 2008-2012. Ja. Waardoor er niet geïnvesteerd is. De raad ja. heeft niet en het college heeft niet geïnvesteerd in dat is afgeproken. het ambtenaalapparaat. Ja, klopt, ja. Dat geeft als conclusie dat die ambtenaren weg moeten. Omdat ze dan beter samenwerken. Nee, je hebt het nou over 2008. Na 2016 en, toe? Na 2016 toe. Nee, het is uh, heel lastig gebleken uh, om dat te veranderen. Ja, maar als maar, als je, het lukt gewoon niet. Als je door bezuinigingen inkrimpt... Ze hebben het al jaren geprobeerd, college. Uh, zowel dit college als het vorige college, als daarvoor het college eigenlijk al. Maar wat hebben ze geprobeerd? Het nou, lukt gewoon niet. O, o, om die werkwijze te veranderen. Dat komt omdat er niet in geïnvesteerd is. En, en, en, van, staat in 2008, ja, van 2008 is er gewoon niet meer geïnvesteerd. Nee. Het is alleen maar afgebroken. Dus in 12 jaar. De gaat ook deed het aan. Hè? Ja. Dus doordat er niet geïnvesteerd is. zijn we zover gekomen. Zijn er nou. zo weinig ambtenaren die uh, onder de capaciteit zitten. Ja. En daardoor moet je fuseren. Ja. Verder dus gaan we ja, de samenwerking of fuseren, het is een voorspelletje. <coughs> ja, dat is een voorspelletje. Maar als ik al die wijkconstateringen lees. Uh, uh, hoe denkt de Raad daar dan over? Dat, dat, uh, dat weet ik niet. De hoe, de denk, hoe, denk, hoe, hoe, hoe denkt Sociaal ja, Zandvoort, geschuidensteen P van PvdA daar dan over? Uh, in ieder geval, Sociaal Zandvoort vindt het belangrijk dat we die vergaande samenwerking met Halem uh, moeten gaan doen. Daar hebben we het over gehad. Uh, uh, heel veel deskundigheid zit daar toch hè? Uh, Buitenkrijf. He, dat is voor Zandvoort gewoon op laatst uh, uh, niet meer te betalen. Als je kijkt wat je allemaal op je af gaat krijgen vanuit het Rijk en dergelijke. Ook buiten Kijf. Dan is dat er een kleine gaat... gemeente financieel niet meer op te brengen. Nee, het gaat dus ook gebeuren. De, uh, je zou haast kunnen zeggen uit voortvloeren van al die bezuinigingen ja. gaat dit nu gebeuren. Ja. Maar het wordt mij te veel gebruikt als conclusie van het uh, bestuurskrachtonderzoek. Ja. Want daarin uh, over verstoorde verhoudingen... Over uh, te veel vriendjespolitiek. Uh, het managementteam loopt wel goed. En zo kan ik er ja, nog een ja, paar ja, op noemen. Ja, ja. En waarom wordt er dan niet door de politiek naar het bestuurskrachtonderzoek gekeken? Naar al die anderen, wij constateren dat. Dat verbaast mij. Ja. Er wordt een conclusie getrokken. Ambtenaren ja, conclusie. moeten naar Amsterdam. Dat is ja. toch raar? Uh, dat het een ben ik helemaal met je eens. Dat het goedkoper is? Ben ik helemaal een beetje eens. Nou, maar ja, wat mij een beetje om gaat dat is dat, dat al die. Uh, wij constateren dat, en er staat gewoon letterlijk in dat er verstoorde verhoudingen zijn en Dat ja, is ook zo. Moet je dat dan niet eerst oplossen? Ja, wat nou, ik zeg. In ieder geval uh, uh, als raad. Kijk, wat er intern gebeurt, daar heeft de raad. Uh, die heeft daar niets mee te maken. Dat is het college. Ja, maar er staat ook hier de dat raad de raad. zelf die zelf, uh, daarom zei ik, nou, misschien moeten we maar eens een keer uh, als raad. eens dus een keer om die tafel gaan zitten, en dan punt voor punt doornemen. Ja, want ik, ik lees al heel wat, wij constateren dat. Ja, ja, ja. En nu. Uh, um, hebben ja, maar u... zelf moet je dan ook eens een keer zeggen van. Nou, dat moeten we echt op gaan pakken. Dan Gaat zo'n voor dat oppakken? Uh, wij, wij willen dat wel. Ga je dat ook voorstellen? Uh, wij hebben het in presidium, uh, uh, uh, nee, wanneer was het? Uh, in commissie hebben we gezegd van. Het ik kan me voorstellen dat je dat eerst in het nou, presidium bespreekt hoor. Als je dit dat, dat, uh, moet je in het presidium eerst bespreken, ja. En dat daar uh, conclusies uit. had van, daaruit van jongens, uh, er nou zoveel in, gaan er wat doen. En van daaruit moeten we wat gaan doen, ja. Met de hele raad, hè. Niet met twee mensen uit de raad. Wel met de hele raad dan. Nou, het, het verbaasde mij ook dat de PvdA niet gehoord is in het bestuursrachtonderzoek. Ja. was ja, daar ja, een reden voor? Weet. Ja, weet ik niet. Weet je niet. Ja, weet nou, ik Omdat niet. Ik op jullie tegenwoordig veel uh, nou, samenwerken. Nou, we werken samenwerken, maar dat weet ik niet. <coughs> Dan moet je misschien nog het... Nou, vragen. het kan ook zijn dat uh, meneer Toner ziek was in die periode... Dus het kan een heel simpele reden ja, ja. Maar het viel mij op toen ik het las. Ja. Um, ja, ja. We zijn tegen bestuurskastonderzoek, geloof ik. Dat zou kunnen, ja. Ja, dat zou kunnen. In die tijd. Uh, en dan doe je niet mee, Doen dat kan. Doe je kan. niet mee, ja. uh, Ik proef dat jij wel uh, de wijk constateren dat dingen wil uh, bespreken met uh, de rest van uh, de raad. Omdat dat toch eigenlijk de achterliggende gedachte is waardoor de ambtenaren nu... Uh, naar Haarlem gaan. Inclusief alle dingen die daar heel goed voor zijn. Hè. Goedkoper enzovoort enzovoort. Ja, ja, ja, ja, ja. Maar dan verbaas het mij toch dat jullie uh, onlangs gesproken hebben met, uh, met, met, met uh, in de raadsvergadering. En dan uh, ging het over uh, het, de verregaande samenwerking. Ja. En dan uiteindelijk uh, volgt er een passage en het college van BMW mag zelf weten wat het doet met de aanbevelingen uit het bestuursrapport. Ja. Dat vind ik dan weer raar. Ja, nee, nee, nee. Ja, maar wij, dus de wij, raad zegt nee, gewoon van veel plezier met je bestuurskrachtonderzoek. Uh, nee, nee, nee, kijk. Uh, raad en college, twee verschillende zaken. Dat begrijp ik. De raad denkt er zo over, het college kan er zo over denken. Dus het is aan het college wat hij daarmee gaat doen. Wij kunnen niet eisen van het college... Van dit en dat moet je doen. Ik hoor hier de... wat, wat vaak zijn het interne zaken die besproken worden in het rapport. En daar gaat de raad niet over. Nou, het en, is, en, dan, uh... kijk, en, en dat is het werken met grote lijnen. Het is, het is vrij algemeen. Nee, dat ben ik een met je eens. Het is vrij algemeen. Het is algemeen, maar er zitten veel dingen de... in het algemene verhaal... Zou dan waar wij de raad gewoon niet over gaan. Nou, de, de raad kan, het bestuurskrachtonderzoek is aangeboden ja, aan ja, raad ja, ja. en college. Ja. Dus dan kan ik me ook voorstellen... Ja, maar wij, dat, wij moeten er wat mee doen. Dat de raad zegt tegen het college... Jongens, jullie staan hier ook in genoemd. Ja. Maar er wordt hier gewoon gezegd, je mag zelf weten wat je doet. Ik heb het gelezen, ja. Ik zou zeggen, Raad, wij gaan er wat aan doen. Ja, wij gaan er wat aan doen. Ja, natuurlijk zullen ze er wat aan doen. Maar waarom geef je hem dan die vrijbrief? Tuurlijk. Ja, dat weet ik ook niet. Het staat in het stuk. Kijk, er staat zoveel in het stuk. Dus je zal heus wel eens een keer een regeltje vergeten te zijn of iets dergelijks. Maar kijk, tuurlijk pakt het college dat op. Ik hoop het. Nee, tuurlijk. Daar heb ik heus wel vertrouwen in. Maar ga, je en ook daar heb ik ook... ga je dat ook volgen? Uh, tuurlijk, als wij daar uh, uh, uh, inlichting over krijgen vanuit het college. Natuurlijk ga ik dat volgen, okay. ga ik dat lezen. Ik, uh, ik ben zeer benieuwd, Willem. Uh, in ieder geval maar, de raad, we... maar de raad moet het ook gaan doen. Dat ben ik met je eens, maar de, ik hoop dat jullie dat uh, intern gaan oppakken. En in ieder geval is duidelijk dat uh, Sociaal Zandvoort uh, voor de verdergaande samenwerking met uh, de Ja, Zeker in het licht naar de bevolking ja, toe is het okay. heel belangrijk. Dat is duidelijk. Ja. Willem, ontzettend bedankt voor deze discussie. En ja, we spreken elkaar verder wel een keer. Dank u wel. Dankjewel. Okay, dankjewel. Sociaal Zandvoort. Ja. Wordt mij een poster voorgehouden over garnalenpellen. En we hadden het er net al over: is het nou een wereldkampioenschap of is het een Nederlands kampioenschap? Aangeschoven, Ton Aijzen. Goedemorgen. Goedemorgen, Ton. <lacht> nou, uh, met de deur in huis: het is een Nederlands kampioenschap. Mooi. Maar. Is, is die ook. Er uh, deden ook buitenlanders mee, hè? Duitsers hebben ja. ook meegedaan. Ik kan me herinneren. Dat het is een open kampioenschap. Dus dat het kan het is altijd. Open. Kijk, ja, precies. Daar zit dus de... De, woord, de woordspelingen precies. zijn niet van de lucht. Ja, ik zie trouwens ook dat het duo gij, Hij en Gij weer komt. Ik ja. kan me herinneren. Waren dat die er vorig jaar ook? Die waren er vorig jaar ook. Ja, precies. Nou, dat, dat zijn wel twee uh, goede gasten. Dus de uh, stemming is... Het uh, zijn echte stemmingsmakers. En uh, dat wordt een leuk verhaaltje. Hé, hey, um, het is voor de zevende keer. En um, wat is er eigenlijk... Gegroeid in die zeven jaar. Het enthousiasme. Het is, het is een beetje met, uh, met de grappende en de grol in de oomstij begonnen. Ja. Het was volgepakt uh, tot achter dat, uh, dat terrasje. En uh, uiteindelijk barsten de oomstij uit zijn voegen ervoor. Ja. En toen ben je gaan samenwerken met, uh, met Huig. Ja, de, de, de oorzaak ligt er natuurlijk in dat hij de sponsor is van de genalen. En dan uh, van het een komt het ander. Je wil groter en daar is de mogelijkheid. Uh, Borst nu de feestzaal van Huif niet uit te voegen? Ja, daarom hebben we ook twee tenten eraan gezet. <laughs> aan de zijkant? Dan dan de kant. Ja, aan de achterkant. Aan de zijkant, ja, precies. Hoe zit het met die granalen trouwens? Ja. Worden die uh, uit de. Het, de Noordzee... het wordt een zeer exclusief gebeuren dit jaar, want de granalen zijn niet te betalen. Okay. Ik heb een stukje gelezen in het, dag, nee, in het Algemeen Dagblad van donderdag. Dat een posje granale gehaktballen in Zeeland kost 20 euro. Dan heb je zes balletjes zo groot als een bitterbal. Ik doe zonde van die granalen om er een ja. hakbal van te maken. Maar... Ja, oké, okay, maar dat gebeurt ook. Ja, de prijs uh, van garnaal, die, die, die, die, die rijst de pan uit. En uh, ik heb met een aantal garnalen vissers gesproken. En die kunnen geen oorzaak vertellen van waarom het nou wat minder is en waarom het dan is wat meer is. Nee, als je een voorvechter bent van een. Uh... Een schone horizon. Het komt door de, door de windenergie daar op zee. Het mm. trillen van de aarde. Ja. Maar dat is natuurlijk... Dat is nergens op gebaseerd. Dat is is nog niet geen te wind. bewijzen. Ja. Nee. Ja, maar hun, hun stelling is ook... Wij kunnen niet zeggen waarom het zo is. Nee, want op de Waddenzee wordt helemaal niks gevangen. Hier dan nog een beetje. En als je dan richting België gaat... Daar valt het dan nog wel weer een beetje ja. mee. Maar ja... Dus het zijn Belgische granalen die we gaan eten straks. Nou, weet ik, niet. Ik, weet niet, ik weet niet waar we ze vandaan toveren. Maar het, het, maar het is, idee was dat het granalen zouden zijn, toch? In ja, dan moet je ze zelf vangen. Kijk, en dat hebben we natuurlijk altijd gedaan. Ja, is dat zo? De, de, de, ja, ja, ja. Dus dit is het eerste jaar dat ze... Want dus, ik kan me herinneren dat ze vorig jaar ook uh, wat... Die waren toen ook aangevoerd vanuit uh, IJmuiden. Ja, goed, maar dat is een bootje wat voor vaart. Oké. Okay. Dat, is, dat mag ook Zandvoortse Ganaal dat, dat, dat, dat heet okay. Zandvoortse Ganaal. Die, die, die, die vangt ook, nou ja, niet speciaal voor te lassen, maar hij vaart wel een dag extra voor te lassen. Want je gebruikt toch uh, 50 tot 60 kilo. Net, ik, hoeveel hoeveel gebruiken jullie? Nee, 50 is, tot 60 kilo? Ja. ja, vuil dan hè? Vuil, ja, ja, ja. Wat blijft daarover van? Om rond uh, te delen, want dat is natuurlijk wel leuk, want driep, driep, Huig waar? maakt er altijd een lekker hapje van. Ja, nou, iets, uh, zeg maar 60%. Dus er alles, alles wat gepeld is 30 kilo verwerkt. En dat wordt verwerkt in uh, genale hapjes. Ja. Nou, dat wordt in ieder geval weer een, een smullende partij op zaterdag 29 oktober. Ik zie wel dat ja. als je nog mee wilt doen, dat je heel snel moet zijn. Morgen is de deadline. Morgen is de deadline. Nou, staat dat hè? Ja, dat staat er. Inschrijven ja. voor 23 oktober. Ja, dan weten dat is wij, vandaag dus nog. Dan, <laughs> weten, we, dan weten wij hoeveel genalen we in ieder geval moeten hebben. Ja, ja. Um, krijgt iedere deelnemer zoveel uh, uh, ons? Nee, Bereik uh, je dat ongeveer ligt, zelf? Uh, ja. want, want er ligt natuurlijk een heleboel. Er ligt een heleboel. Nou, moet en jij je het... moet ongeveer, en snel pellen. Maar jij moet ongeveer weten ja. hoeveel er gepeld wordt door 10 mensen. Ja. Toch? Ieder dat Iedereen pelt 10 minuten. Ja, iedereen pelt 10 minuten. Maar voor je organisatie moet je weten hoeveel iedereen oh, gemiddeld, gemiddeld. Gemiddeld pelt een mens zes, zes tot achter ons. Gemiddeld uh, pelt een mens uh, een kilo in twintig minuten. Ja, dus je dus kan toch wel uitrekenen. Dan, uh, dan reken je ongeveer drie. Dat keer doe keer ik drie, drie uur over. Ja, Heb ik wel Heb <laughs> je wel van... ja, en dat en dat geen honger meer? Nee. nee. <laughs> ja, dat klopt. Dus je, je, je weet ongeveer hoeveel kilo je nodig hebt. Um, nog even voor het meedoen. Mocht je dan nog willen uh, meepellen, dan moet je je vandaag opgeven per e-mail aan de garnel met -E, zandvoort apenstraatje gmailcom Want de deadline is morgen. Of zijn er nog uh, uitzonderingen? Dat zijn uh, ontsnappingsmogelijkheden. Okay. Dus ik kan jou nog bellen? Naar, naar, naar, <laughs> liefst naar Telassa, okay. dan is dat rechtstreeks. Het, uh, het kan dus ook, je kan je ook opgeven bij Talassa of je uh, doet een e-mail aan de garnalzandvoortabstraatje gmail.com. Ton, uh, hoeveel deelnemers heb je al? Wij gaan uit van uh, 36, geloof ik, hè? daar ga je vanuit, of die heb je al? Nee, dat is voor ons eigenlijk een beetje uh, de max, wat we aan kunnen. En hoeveel inschrijvingen heb je al? Nee, meer dan twintig. Zijn de corriveeën van de andere jaren weer aanwezig? We doen altijd corriveeën. <laughs> altijd. <laughs> ja, dus er zijn natuurlijk met een paar aan. hards ja. hoe, Hoeveel flesjes bier erin gaan. Dat is heel belangrijk. Ja. Dus als we die een beetje kunnen remmen, dan kan je sturen de, en dan... Ja. Uh... Ze moeten niet te vroeg komen, want dan... Uh... Nou, ze moeten juist wel heel vroeg ja, komen. Dat, dat is voor de stemming goed. Ja, voor de stemming wel. Maar of dat er dan goed gepeld wordt, dat is een ander verhaal. <laughs> dat wordt ja, nou, nou. Kijk, het is natuurlijk zo. De eerste ronde wordt gepeld door iedereen. Oh ja. Daarna wordt er gekeken de goede en de minder goede. Dan krijg je dus een categorie amateurs en uh, professionals, zeg maar. Op die manier zit er een spelletje in. Maar voor allebei zijn de prijzen even groot. Dus uh, ja. Twee categorieën, ja. uh, twee winnaars. Uh, hoe, hoe, ja, hoe, hoe bepaal je dat? Ga je kijken, uh, het gewicht? Die, die, die, die, die heb, uh, ja, de, het schoon gewicht. gewicht wat dus het Iemand is. die met een kilo komt naar de professionals. Ja. Iemand die met 100 gram komt naar de amateurs. Ja. En dan beginnen we opnieuw. Nou ja, goed, als je er, zeg maar als alles, laten we van 36 uitgaan, als we er 36 gepeld hebben, dan heb je 18 amateurs en 18 professionals. Zo simpel ja, is het. Ja, ja. En dan. Uh, wat er dan al gepeld is, dat vervalt. Daar uh, worden lekker hapjes van gemaakt. Ja. En je begint gewoon weer opnieuw. Ja, maar alles wordt genoteerd. Hè? Dus uh, we tellen op. Oh, je telt op. Ja. Dus het wordt 100 gram plus wat ik straks erbij ja. pel. En die ene kilo plus wat ik straks erbij heb. Ja. Dan moet er heel wat gepeld worden. Ja, dat... ja, heel wat hapjes moeten er... <laughs> Ja. Dat is het wat erna ja. komt. Ja. Ja, het gaat... en, en dat is lekker hoor. Want ik, ik ben er ook altijd bij. En ik pel, ja, dat peld eigenlijk? Ik heb het één keer gedaan. En dat was zo dramatisch dat ik dacht: dat ga ik ze niet ja, meer mateus. aan. Doen. Ja, nee, het, het was vreselijk. Maar ja, het, wat je zegt, het gaat natuurlijk om een, een hele gezellige middag. Uitlopen in de ja. avond. En, uh, ja, het en... verschil natuurlijk met de strand. En het is, dat is zoals het begon bij Oomstee. Daar kan je tot half drie s'nachts de keer gaan. En dit moet om twaalf uur leeg zijn. Dus de tijdspanne is natuurlijk wel wat anders. Nou, als je om nu of vier busmiddags middags begint, dan uh, is twaalf uur een heel eind hoor. Toch? Ja, maar voor de gezelligheid is... Uh... <laughs> ja, dat is waar. Het is geen kroeg. Nee. nee. Ton het Ganaalapel is wel een beetje de laatste actie van dit jaar. Hè? Na alle muziekfestivalen. Ja. Ja. En dan uh, ga je dan even in rusten. Nee, want dan begint het voor 1 november. Moeten we oh ja. natuurlijk de evenementen van volgend jaar weer aangevraagd hebben. En de subsidies moeten al weer aangevraagd worden. En, uh, ja Meer druk? En dat wordt steeds moeilijker. Ja? Ja. Zou je Kijk, hier moet, hier moet natuurlijk... Uh, uh, presteren, je moet alles verantwoorden. En, en, en logisch natuurlijk, want mensen, als je zomaar geld weggeeft, uh, je moet er een beetje controle op houden. Dus ja. daar heb ik geen problemen mee. Maar het wordt steeds moeilijker. De aanbod van evenementen is natuurlijk giga in de regio. Maar het enige wat ik niet snap is dat onze evenementen zijn gratis toegankelijk. En voor andere evenementen zie je dezelfde artiest. Hè, dan moet je 60 euro betalen. En, ja, dan snap ik soms niet dat wij zo slecht bezocht worden. Ja, dat is raar. Ja. Uh, je, je maakt hele fraaie poses, die gaan yep. de regio door. Hoe zou dat dan komen dat, uh, dat de mensen niet komen? Nou, het is wel bekend. Ik denk toch dat Zandvoort er minder goed op staat als dat wij allemaal denken. Zou daar, uh, dan ga ik even de politieke kant op, zou daar uh, met, met, met komst van het ondernemersfonds, waardoor er wat meer geld beschikbaar komt ter vervrijing en ter verboesting, van allerlei dingen. Uh, ik heb begrepen in komen. van het Ondernemersfonds dat dat is om een boost te geven. om bijvoorbeeld nog betere artiesten naar Zandvoort te halen. en dat het losstaat van de donatie die er al is. Dat klopt. Maar je zegt zelf: aan de ene kant moet ik 60 euro betalen voor een artiest. en hier zijn ze voor niks. Ja. En hier komen ze niet. Dus als je dan nog betere artiesten neerzet, zouden ze dan wel komen? Nou ja, goed. Het laatste voorbeeld is natuurlijk Gerard Joling. Als je dan Den, Dennis van de Geest draait voor die tijd op 1 oktober... met het 40-jarig bestaan van uh, okay, ja. Holland Casino... dan is het heel stil. En dan denk je, jongens, wat zijn we hier aan het doen? En dan zit het weer niet mee. Maar dan tegen die tijd dat Gerard Joling er staat... dan staat er iemand... maar er staat er wel twee. Twee, 2500 man. Ja. ja, het was, dus, uh, het, het was het, overcrowded. Het dus, kan ja. wel. Ja, en gezien, nou, natuurlijk wel een heel groot. Uh, en hij heeft een ander budget dan. Uh, dan de muziekfestival. Ja, het <laughs> ja, gaat niet alleen ja. het budget, gaat bij mij ook een beetje over de rijkwijde van hun publiciteit. Ja. ja. Die, uh, die is natuurlijk landelijk. En iemand die. Uh, nou ja, Amsterdam, Rotterdam, Utrecht. die van nou die Joling, daar wil ik wel een keer naartoe. Dus ik kom naar Zandvoort. Ja, maar als je zoiets hier op een podium zou zetten. punt 1 is dat voor zo'n evenementorganisatie als wij hebben. niet te betalen. Want ik uh, Gerard Joling met 30 minuten. Uh, 32 minuten zingen en daar zit ze toegift al in. Dan ga je toch over de 10.000 of 12.000 euro heen. En dan moet je nog het podium en je geluid erbij uh, doen. Dus dat, dat, dat ja. is een utopie. Nou, is dan op. zou je dus 16, je hele budget 16, voor één festival moeten doen. Ja. En dan heb je één dingetje in Zandvoort. Nou, ja. Zou jij een, uh, een grote artiest naar Zandvoort willen halen in jouw organisatie? Ik ben uh, heel bezig geweest met... Uh, iedereen kent wel Sterren op het Plein. Van de AVRO Tros is dat geloof ik. Nou, om zoiets te realiseren in Zandvoort, daar hebben we plek voor. Dat zou ik heel leuk vinden. Maar ja, ook dat is een financieel plaatje. Kost dat? Vanaf 60.000 euro. Zo, dat geldt. Ja, dan, dan, dan is het nog niet eens een, een, een wereldplein vol. maar dan heb je nee. dus een, ja, het, Al dat soort organisaties kost natuurlijk heel veel geld. Ja. En het budget van Zandvoort en van jullie organisatie... Okay. Van ja, wij zijn 100%, 100, 100 procent afhankelijk van subsidie. Ja. En als je dat niet krijgt, dan, dan is het over. En dan krijg je de buurman die ook leuk kan zingen. Die zet je voor je deur en er komen ook 100 mensen op af. Maar dan heb je het niet meer over een evenement. Nee, dan heb je het niet meer over een evenement. Je zou denken dat ze blij zouden moeten zijn om hier naartoe te komen. Zo'n zo televisieprogramma. Maar dat is dus niet zo. Nee, dat er moet maar, gewoon die die moet fors voor betaald worden. dat is alles dat is een gegeven, want elk muziekprogramma wat altijd klinkt als een klok en met zingen in het dorp, zingen op straat, daar zitten gigantische bedragen aan. Ja, achter. Dat ja begint... maar kijk maar, dat is heel eenvoudig ook. Dat heeft niks met evenementen, maar naar na programma's als Idols en weet ik wat. Je moet bellen en dat iedereen ja, dat, belt. dat, dat, dat brengt, brengt geld op. Ja, precies. En op die manier wordt alles gefinancierd. Ja. Misschien moet je ook een belprogramma beginnen. Ja, het zou niet gek zijn. <laughs> ja. Nou ja, op afstand bepalen wie er gaat winnen. Dat ze daarop in kunnen Ja, ja maar dan blijven ze en. thuis. En je daar heb zou het zo moeten er zijn. Ja. Goed, um, dat was even over het, over het seizoen. In ieder ja, geval uh, neem ik aan dat er wel weer wat uh, festivalen op de rol staan. Ja, het is jammer dat we nog geen data hebben van het circuit. Want daar wordt nog veel aan gekoppeld. Maar ik heb nog een week, dus het komt het is, goed. Uh, het is wel grappig. Uh, als dat besproken wordt, dan wordt er gezegd... We moeten eerst kijken wanneer de, de Formule 1 is. Ja. Dan moeten we kijken hoe de kalender loopt en uiteindelijk kunnen we ook nog een aanpellen. hoewel dat daar ja. wel los van staat. Ja, dit, dit staat er. Maar wel een, een hoop muziek. Compleet festival. los van. Maar een muziekfestival wel. Kijk, ook het circuit sponsort, mee. Dus dat is dan heb je de plicht om dat te koppelen aan een aanspreekbare race. Bovendien genereert dat mensen. Dus je hebt dat ja, als je, nodig. De, de, als, je als je de, de DTN de... neemt DTR en, ja. je, en je uh, doet dan een uh, Slakenfestival en noem maar wat. Dan, da, dan, daar heeft iedereen plezier van. Ja. Dan heb je en, en je plein vol. Ja. Dat is dan vroeg afgelopen. En dan gaat alles het dorp in. Die hebben dan ook nog drie uh, volle uren. Dus het is. Uh, ja. dat, bierfeest dat ging gegevens. ook wel aardig, hè? Het bierfeest gaat altijd al aardig. <laughs> Ja. Maar goed, uh, wij uh, zijn dan in volle verwachting wat er volgend jaar gaat gebeuren met uh, de, de kalender. garnalenpellen volgend jaar, dat gaat zeker door. Maar eerst praten wij uh, over volgende week uh, zaterdag. Ja, 29 oktober. Uh, de deelname kost 5 euro per persoon. Er wordt na de schifting uh, prof en recreatie gepeld. Ja. En mocht je nog mee willen doen, dan kan je dat uh, direct bij Talassa doen, de strandtent. Ja. Of via uh, e-mail bij de garnaal met AE Zandvoort apenstraatje gmail.com En meedoen is belangrijker dan winnen. Dat is okay. zo gezellig. Ja, de sfeer ik ik wil net vragen, doe jij ook mee? Ja, ik pel voor. Ik laat zien hoe het moet. Of hoe het ook kan. Maar jij gaat niet <laughs> kijken of je in de professionals... Uh... Dat haal ik niet. Ik haal de amateurs <laughs> niet eens. Maar het blijft een uitdaging. Uh, ja, uh, ja. hey, ontzettend bedankt voor uh, de uitleg. En we gaan weer naar een stukje muziek. Dankjewel. Dankjewel. Hello darkness my old friend.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 With dreams I walked along Now the streets of color stone the hill of a street lane I take my collar to the cold and damp. When my eyes were stabbed By the flash of a neon light Spit the night And touch the sun And in the naked light, I saw ten thousand people, maybe more. People talking without. that I you do not know Silence tied the cancer grows. Hear my words that I might teach you Take my En we zijn binnen. Uh, ja, bij ons is een uh, jarige... Ja, ik ga het toch lekker zeggen hoor. Het is misschien heel flauw. Uh, maar uh, gefeliciteerd toch, uh, met je verjaardag. Uh, meneer uh, Dreisma. Uh, we gaan het hebben over uh, de toren. Uh, ik zie hier het, uh, het bordje van uh, 21 maart. Waarin het uh, voorstel uh, toen uh, is gedaan. En uh, de inloopavond is dat geweest. Uh, dit is wel het enige voorstel waar de toren blijft zoals die is? Of is dit... Nee, niet helemaal. Niet helemaal. Nee, nee, we gaan hem wel weer helemaal restaureren uh, in zijn uh, originele verschijningsvorm moet ik even zeggen. Want uh, origineel zaten er natuurlijk geen uh, balkons in en, uh, en ramen aan de zijkant. Maar, uh, we, moet, uh, we moeten we... eerst even ja. bekendstellen dat hier aangeschoven is de architect van Springtij Architecten. Hartelijk dank. En we gaan het hebben over het Watertorenplein. Dat zeg ik bijna weer Waterloopplein. Maar. <laughs> en die, die is vol van de watertoren. Ja. En die wordt inderdaad in drie plannen uh, gebruikt. Het zij door andere uh, invullingen. Uh, waarom je hier zit, Kees, is de, deze week is de beslissing gevallen van het college. De voorkeur van het college, moeten we zeggen. Hè? En uh, voordat we inhoudelijk over de baantoren gaan praten, uh, zou ik graag van jou willen weten hoe gaat dat nu verder? Nou, het is nu even aan de gemeenteraad om uh, de stukken die zij gekregen hebben van uh, de participatie die gekomen is. De uh, stedenbouwkundige analyse en dergelijke van die de, uh, die de ambtenaren gemaakt hebben en het rapport uh, waaruit het college zeg maar, zijn, uh, uh, uh, uh, uh, zijn voorkeur uit heeft gedestilleerd. Uh, en, uh, en dat is nu even aan, uh, aan, de, uh, aan de raad om daar een, een keuze in te maken. Daar alvast heeft uh, de gemeente ook alvast een heel stappenplan uh, gemaakt in de nota van uitwerkingen. En daar staat eigenlijk de hele route uh, zoals die uh, gepland is te gaan maken. Die uh, route is uh, uh, niet alleen voor jouw plan, die is voor drie plannen gezet. Er moet nu gekozen worden door uh, de raad. De raad krijgt advies. Wanneer uh, gaat volgens dat stappenplan de eerste schep in de grond? Uh, 2018. Dan zou uh, startbouw zijn. Dat is even de, de, de gedachte. En okay. Of dat dan begin 2018 dus of, uh, of eind 2018. Dat hangt natuurlijk even van de nodige uh, procedures uh, nee. af en dergelijke. Uh, maar uh, dat is even in, de, in de stukken is dat aangegeven als startdatum. Je begint over procedures. Ik zit naar de tweede tekening te kijken waar de benzinepomp staat. Dat stukje komt buiten het bestemmingsplan. Dus dat moet nog wel een ander bestemmingsplan zijn. Ja, nou, ja, nou, of een aanpassing. Is, dat, is, dat is in, in tegenstelling tot uh, de andere drie. Uh, was dat een van de, uh, de keuzeonderdelen, uh, ook in de rapportage bij de gemeente. Uh, er staat niet voor niks bij ons daar een, een minnetje. Uh, ...omdat wij... Uh, ...niet ons conformeren aan het bestemmingsplan. En dat had met name te maken... ...omdat wij uh, dat... Uh, uh, hoe moet ik dat zeggen... ...een wat, wat minder uh, gunstig... ...bestemmingsplan vonden voor... ...de aanpassing binnen Zandvoort. En daarom zijn we daar toen uh, ook van afgeweken. Omdat wij eigenlijk vonden dat we... ...niet hoogbouw hier moesten plegen... Nee. ...maar gewoon... Uh, uh, ...wat lagere, uh, lagere bebouwing... In, in, de, ...in de vorm van witte huisjes. <kwijls> nou, en om dan toch het volume te kunnen maken voor wat je graag wil... Ja, moet, je, uh, moet je buiten het bestemmingsplan dan, uh, dan komen. Nou, en dat is een hele bewuste keuze geweest, ons. Dat, dat je daarvoor kiest, en ik zie Irene al een beetje glimlachen, want we hebben het in het vorige traject even over gesproken. Over de huisjes. Over de huisjes. Ja. Ja. Ja. Ik, ik zie zit toch een, een huis van vier etages. Ja, nee, dat is een kapiteinswoning noemen we hem ook. Dat is, dat is geen, uh, uh, uh, uh, aan de achterkant en binnen in het plein, daar zijn echt een wat kleinere uh, van, van, van 80, uh, vierkante meter uh, huizen zitten daar ook tussen. Zitten zelfs van 50. Uh, dus dat is een hele variatie aan, aan, uh, aan woningtypes die we, die we hebben. En inderdaad, rondom de watertoren, want je gaat dicht, steeds dichter naar zee. En uh, moet je aansluiten ook op de villas die aan de boulevard staan. Ja, gaan, zijn het inderdaad geen huisjes meer, maar zijn het echt wel... Uh, woningen. Woningen. Ja, nu ja. Uh, staat Villa Maris uh, Prompt, die staat daar nog. Dus ik neem aan dat die blijft staan. Ja. En daarnaast staat toch een, een, een drie etage hoger. Dus dat wordt toch uh, twee keer zo groot? Ja, ja klopt. Okay. Um, is het van starters tot kapiteinswoning? Ja, klopt. Dus iedereen kan erin? Ja. Dus dat is, uh, nou, dat is nu hoe we hem opgezet hebben. En, uh, en op een aantal plekken hebben we juist gekozen om, wat, wat, uh, om in ieder geval zo'n. Uh, of het dan nou starterswoningen worden of uh, seniorenwoningen. Dat is ook even aan de politiek. Dat vonden wij niet aan ons om dat te gaan beslissen. Uh, dus daar. Er moet eigenlijk ook gewoon een politieke voorkeur eruit naar voren komen. Of nou, wij willen eigenlijk veel meer dat er senioren in komen. Nou, dan zou dat voor. Of nee, heel veel uh, jonge zandvoortjes, die kunnen gewoon heel moeilijk uh, een goede plek vinden. Uh, nee, die willen wij juist hier, die jonge gezinnen willen we hier hebben. Nou, dat, ik vind dat niet aan, aan ons, als architect, omdat uh, dat. Uh, uh, te beslissen, maar wel te faciliteren om voor te stellen van uh, jongens, dit zijn de mogelijkheden. Dat zijn de uh, Praat je dan alleen over koopwoningen of zitten daar ook huurwoningen bij? Nou, ook dat is even. Een, een, een, dat hangt ook een beetje natuurlijk van het hele uh, traject waar we dus nu in komen. Uh, wat, wat er bijvoorbeeld voor de grond uh, betaald moet worden, daar heb ik nog echt geen flauw idee van. En, uh, uh, dat zijn echt even getallen van die behoorlijk invloed hebben op zo'n soort uh, dingen. En ik, Om daar heel eerlijk antwoord in te geven, denk ik in, in, uh, dat dat wel heel lastig wordt om daar huur in deze plek van de stad, of, of van het dorp, om, om dat hier voor elkaar te krijgen. Uh, dus dat, maar goed, dat, dat is ook wel een politieke keuze. Dat is ook weer niet aan mij om dat te beslissen. Want ja, er is natuurlijk wel behoefte aan betaalbare ja. uh, woningen. En als je zegt van nou, er zijn jonge mensen die uh, moeite hebben om, om te starten, om, in te, hè, om daarmee te beginnen. Dan moet het nog steeds betaalbaar zijn. Ja. En, en daarom hebben wij ook gekeken van nou, kunnen we ook gewoon een aantal 50, vierkante meter woningen erin doen? Dan heb je, weet je in ieder geval zeker dat dat ja. geen hele dure woningen gaan worden. Dus eigenlijk is, is dit een soort raamontwerp. Waarbij uh, de gemeente... ...nog uh, eisen kan stellen aan jullie... ...van nou, wij willen uh, vier kapiteinswoningen... ...en die op de hoek vinden we eigenlijk uh, te groot... ...maak daar maar starterswoningen van... ...want wij willen x starterswoningen... ...x kapiteinwoningen, x doorstroomwoningen... ...dat kan allemaal nog... Uh, nou, de, op de grond van de Watertoren... ...daar gaat de Watertoren-CV natuurlijk over... Uh, maar de rest van het plan, ja, dat gaan we echt met z'n allen, dat staat ook in het uitwerkingsplan. Ja. Gaan we nog met z'n allen een heel programma van eisen ook in overleg? Want we hebben ook een aantal pensions en hotels als suggestie opgenomen. Ja. Uh, ja, is daar behoefte aan? Als er helemaal geen behoefte aan is, dan moeten we daar wat anders voor organiseren. Maar al die gesprekken, die gaan we dus nu binnenkort voeren met de gemeente en kijken van waar is nou echt behoefte aan mm -hmm. en, en kan het exploitatietechnisch ook uit, hè? want het, het is ook een rekensom waar, ja. waar we straks mee zitten. En dan heb je natuurlijk de bestemmingsplannen hè, die dan ook nog daarmee in moeten aangepast worden. Wordt dat nog een dingetje? Nou, we hebben uh, in het hele voortraject zijn we, uh, op verschillende keren uh, hebben we met de buurt hebben we een afspraak gemaakt om ook even te peilen van hoe valt het en waar, uh, waar zitten pijnpunten als we hiermee verder zouden gaan. Nou, daar uh, er zijn hele uiteenlopende uh, gesprekken gevoerd. De ene is er fel gekant dat er überhaupt iets gebeurt. Nou, dat is een hele lastige discussie. Maar de mensen die we toch wel spraken van... Nou ja, God, als er dan nou toch gebouwd moet worden, dan hebben we het liefst jullie. Maar, en dan volgde er wel van... Nou, kan dat ene kapje niet wat lager? Nou, zo hebben we op een aantal punten in het plan... Uh, hebben we dus alles ergens een kapje wat verlaagd. Een etage uh, eraf gehaald. Uh, ja. En, uh, dat en, en dat is het voordeel van, van al, als je allemaal verschillende huizen hebt. Dan heb je niet gelijk dat je hele plan-exploitatie technisch in elkaar zakt. Ja. Uh, en zo hebben we ook in de overleg met de buurt. We eerst de uh, garage ingang uh, van de parkeergarage. Hadden we aan hmm. deze kant van het plein. Hè, dus, uh, aan, aan, uh, uh, Hier aan beetje. Hoofdlak, in, ja. ja. En uh, nou, in de overleg met de buurt hebben we tegen, kan die niet op de plek. Van waar die nu ook zit, kan die daar niet gewoon blijven zitten? Daar, Scheerlings. Scheerlings. Die inrijden, dat is eigenlijk een heel goed voorstel. Dus daar hebben we opgepakt. en verwerkt. En dat leverde zelfs nog een parkeerplaats extra op. Nou, dus iedereen blij. Eén plek extra? Ja, dat is dan even schuiven. Want hoe groot moet dat worden, die parkeerplaats? Het garage, zoals je het nu ziet, blijft eigenlijk staan. Uh, we blijven op het maaiveld, we mogen namelijk niet graven. Uh, alleen de randen, die komen, daar komt bebouwing omheen. Zodat je niet een parkeergarage ziet, maar gewoon woningen. Ja. En, uh, dus hij wordt helemaal aan de buitenkant ingepakt. En, en de rest blijft eigenlijk het plein zoals het nu is. ja, er zullen wat kolommen moeten komen, omdat het plein niet kan zweven natuurlijk. Maar... Als ik dus nu even naar buiten kijk, dan zie ik dus die rand uh, met die auto's. Daar komen dan de woningen op te staan. Ja, daar komen de woningen. Dus dat de, gaat zeg maar vijf meter naar binnen toe. Ja. En en de straat blijft hetzelfde, de breedte. Er staat, ja, er komt nog een stoep. Er komt er nog voor langs. Ja. En, uh, dan, uh, en, er staat op uh, YouTube een filmpje. Daar uh, kunnen de mensen kijken. Uh, dan, want het is heel moeilijk om zo'n plan... Om, leg het Schelpenplein maar zijn we uit hoe dat in elkaar ja. steekt. Dus ja. dan, wij waren al gelijk geconfronteerd met de complexiteit van onze uh, uh, ontwerpoplossing. Dus we hebben ook heel snel een filmpje gemaakt... om te laten zien van hoe het nou daadwerkelijk werkt. En daar waren dus, verder is, zitten daar ook geen uh, uh, dingen die je kan verbergen of, uh, of anders maken. Het is wat het is... Kan ja, ik dat ja. zien op uh, Springtime YouTube? Dan kunt u via onze site komen, maar u kunt ook gewoon op YouTube, als u Watertorenplein uh, Zandvoort in Tiet, toest, okay. kunt u dat gaan kijken. Ja. En ja. Uh, dan weet u uh, uh, dat was het allereerste ontwerp. We zitten bijvoorbeeld uh, de verplaatsing van de het uh, parkeergarage Zit daar dus nog niet in verwerkt. Het uh, oh, is dus de... het eerste filmpje? Dat is het allereerste okay. filmpje ja, ja. wat we gemaakt ja. hebben. En, uh, en nu komen we echt, gaan, willen we met de bewoners gaan kijken hoe komen we er goed uit? Het verbaast me dat je als je hier woningen zet en vijf meter naar binnen gaat, dat je toch dezelfde aantal parkeerplaatsen kan creëren. Nee, nou, nou, dit is op zich, uh, we hebben het natuurlijk wel wat efficiënter gemaakt. Nou, het is niet dezelfde hoeveelheid hoor. Okay. We hebben uh, uit mijn hoofd iets van uh, 100, uh, 100 parkeerplaatsen. Dat is en, minder. En dus dat is, dat is wel minder dan dat het nu is. Ja, nee, absoluut. Maar die parkeerplaatsen, neem ik aan, zijn voor de bewoners? We hebben opgaven meegekregen. Be, uh, uh, zorgen ervoor dat uh, de, de, uh, de woningen voldoende parkeerplaatsen en hebben. Wat is en, voldoende? Ja, hoeveel per woning? 1,3 nou, ah, uh, nou, we, uh, <laughs> we hebben 60 woningen en 100 parkeerplaatsen. Nou, dat klinkt alsof we uh, meer dan vier. voldoende hebben. Maar er, uh, je hebt een veel hogere parkeernorm hier. Ja. Nou ja, dat is natuurlijk een hele theoretische discussie. Maar die gaan we ja. nu aan met de gemeente. En uh, voor de woningen. Iedereen kan in ieder geval parkeren. Maar als we 1,5 uh, parkeernorm hebben. dan hebben we een tekort. Dus dat is even nu. dat wordt zo meteen bij de verdere. Als we, als we gekozen worden. Hangt en... ook af natuurlijk. van de soort woningen die je gaat plaatsen. Ja. Hè? Want als, ja. als je inderdaad. met alle respect voor senioren ben ik trouwens zelf ook ondertussen. Maar Waarom ga je nou zachter praten? Ja, ben ik, ik zelf ook. Ik, ja. <laughs> ik ben er sinds vandaag ja, er dichterbij ja. Ja. Nee, maar dat scheelt natuurlijk wel in de, in de, in ja. de, in de hoeveelheid auto's die er komen ja. te staan. Zo'n herenhuis zal misschien wel twee auto's nodig hebben. Of in ieder geval plek voor twee auto's. Ja. En seniorenwoning heeft er één of misschien niet eens één. Dus dat, dat, dat scheelt mooi, inderdaad ja. wel. Ja, ja, ja. Ja. Ja. Ja, die variatie zal je uh, boven water moeten zien te krijgen. Je kan moeilijk uh, zeggen, je mag het huis kopen, maar je mag maar één auto. Dat uh, kan natuurlijk ook niet. Nee, nee. Dus je zal die parkeernorm, zoals die is, uh, meegeven in het plan. En als er dan te weinig parkeerruimte is, ja, dan is dat een gegeven, denk ik. Ja. Daar kan je niks mee, toch? Ja. Nou, er, er is nu op dit moment ook door de gemeente is er een parkeertoets gedaan. Hmm. Dus ik weet ook dat er op dit moment uh, nog een opgave voor ons ligt. Nou, kijk hoe jullie dat in het, in het plan, uh, om het zo nog aan te passen, dat jullie die parkeernorm wel halen. Uh, en, en, maar dat, dat is natuurlijk, dat wist iedereen. Net, want wij waren het plan met de meeste parkeerplaatsen. Uh, dus iedereen wist ook van, nou, dat, dat is wel een dingetje. Ja. Uh, maar we weten allemaal hier in Zandvoort dat dat op sommige dagen ook echt wel een dingetje is. Ja, dat, dat is, ook dat is een gegeven. Ook dat ja. is een gegeven, ja. Maar goed, we hebben nog steeds het hele mooie grote parkeerterrein op Zuid... waar euh, te wij? weinig gebruik van gemaakt wordt. Waar heel wordt. veel mensen kunnen staan. En, en... de parkeergarage <laughs> in het dorp... waar of, ook te weinig mensen, mensen gebruik van gaan. maken. Dus. Uh, wij moeten zo een beetje afbreken, Kees. En dan, jij moet je verjaardag gaan vieren. Ja. Uh, is er... Gezien de tekening die ik nu voor mij snufferd heb, die van 21 maart is, iets graverends veranderd aan de voorstrijhuizen. die hoog zijn. Zijn die uh, laag geworden? Nee. Die blijven hoog. Die blijven op die okay. hoogte. En uh, ik zie daar ook het elektriciteitshuisje. wat niet ingeschilderd is. Blijft dat niet ingeschilderd? Nee, dat, dat blijft. Dat blijft zo. <laughs> Oké. Okay. Ja, ja, ja, ja, ja. Dus hij, misschien als mensen hem graag aan de overkant graag wit willen hebben, zodat het die beter past. Uh, we hebben hem even zo gelaten. Oké. Okay. Als herkenbaar punt. Kees, we blijven het uh, traject volgen. Ja. Want als ik het zo uh, goed beluister, volgen er nog heel wat gesprekken voordat uh, uh, uh, jullie echt elkaar een hand kunnen geven: van dit gaat het worden. En eerste raad, die even de keuze aan hun. Wanneer, is de, wanneer komt het in de commissie? Volgens mij komt het 22 november komt het in de commissie. En nee, dan de 22e raadsvergadering. Oh, ja, nee, dan... dan zou de 9 in de commissie moeten komen. Oh, nee, dat komt al eerder in de commissie, pardon. Uh, maar uh, het besluit de wordt uh, de, de 22e genomen. Oké, okay, ja. nou uh, we zijn benieuwd wat er van gaat komen. En we volgen het verder. Kees, ontzettend bedankt. Veel plezier voor de jaren. Ja, jij ja. morgen. Dan met je de jaren. Ja, dankjewel. <laughs> we gaan snel nog even naar de agenda, denk ik. Ja. En dan geef ik hem even aan jou en ja. dan kan ik aan kasten vragen hoeveel minuten er nog zijn. Nou, dat komt, dat komt helemaal goed. Nou, we gaan in ieder geval op 26 oktober... een informatiebijeenkomst hebben van de brandweer... in de brandweerkazerne. Van 2 uur s middags tot 4 uur s middags. Je kunt je aanmelden bij oov.zandvoort.nl Dan is er in het Circus Zandvoort... de Ladies' Night met de film Hartenstrijd. En dat is volgens mij op een donderdag... als ik me niet vergis. Aanvang is 18.30 uur. De het is 13.50. En op 28 oktober... Ja, inderdaad, 27 oktober is dus een donderdag. Dan hebben we de vrijdagavond. Dat is de zangavond van de Wapenzangers in het Wapen van Zandvoort. Vanaf 8 uur. Kom gewoon gezellig mee zingen, want dat is heel erg leuk. Uh, dan hebben we op... 28 oktober, dat klopt dus niet. Want het is ook een vrijdag. Dus dat moet de zaterdag zijn, denk ik. Ja, dat is dus 29 oktober de zevende open Nederlandse kampioenschap. Ja. Garnalenpellen bij Talassa hebben we het al over gehad. Dat begint om 4 uur en dat eindigt als het uh, niet meer uh, kan. Dan hebben we zondags... Uh, nee, zaterdag, diezelfde zaterdag. De Kronumsmessen in de -kerk, Die begint om 5 uur. En op zondag is het in de protestants, Nee, ook in de Agatha Kerk. Jeetje, wat een druk weekend, jongens. jongens. Niet normaal. Daar is de, de Missa Criolla en de Carmina Burana in de Sint-Agatha Kerk. Dat is om drie uur middags. En de kaarten zijn voor 20 euro te krijgen bij de Bruna Graashuis, Tromp. Uh, nou wordt een bijzondere middag. Diezelfde middag is er ook in Studio Anthony op de Westerparkstraat 44... van 4 tot 6 muziek op zondagmiddag. En we hebben op 30 oktober de 10.000 stappen van Zandvoort... start Oudehalt om 10 uur tot half 12. Half uh, nog even uh, te, uh, op aankondiging 5 en 6 november het nationale 50 plus weekend weer in Zandvoort. Nou, dat is echt, dat is wat hier als het zover is. Want dan is het grijs in het dorp. Ja, uh, altijd enorm. En al die tassen die je, uh, de Zandvoort-tassen die door het dorp heen vliegen. Ja, geweldig is het. Goed, uh, heb ik nog even, uh, Kasper, ik kijk naar jou. Hoeveel Kasper, minuten uh, zijn we nog? We nog? Twee minuten. Oké, okay, dan uh, de eerste maandag van de maand. Nabestaande groep bij oogs van half twee tot drie. Het uh, eerste dinsdag van de maand om half elf digitaal spreekuur... voor al uw vragen over de iPod-tablet-smartphone. Ook bij Oogs-Zandvoort, 55. En de medische gymnastiek... Bij Pluspunt. We gaan het hebben. We gaan bedanken we gaan, trouwens. We gaan, maar, we gaan uh, afsluiten. We gaan afsluiten. We gaan bedanken Hotel Hoogland voor hun gastvrijheid. Uh, we bedanken Kasper Geurensen voor de techniek. De redactie deze week. Yvonne Rozendaal, Gert van Kuik, eindredactie Gerry Rutte. De koffie werd ook geschonken door Yvonne Rozendaal en door Gerry Rutte. De presentatie was, uh, dankjewel, Ben Zonneveld en deze week. De jaren. Graag gedaan. Uh, nou. We houden ermee op. op. Ik wens iedereen een fantastisch weekend, een mooi weer en tot de volgende keer. Bye bye. Dag. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.